De dappere kleine kleermaker. Ooit in een klein stadje woonde er een kleermaker genaamd Riol. Riol bracht zijn dagen door met het maken van de mooiste jurken en kleren voor alle inwoners van de stad. Op een dag toen Riol in zijn kamer zat wat te naaien, kwamen er wat vliegen om hem heen vliegen. Hij probeerde ze eerst nog weg te jagen. Ah, deze vliegen zijn zo vervelend. Verdwijn. shoo! ha. Ze zijn weg. Denken ze dat ze me aan zullen kunnen? Ah! Meer vliegen? Ik moet zo zoet zijn als Jem als er zoveel zijn. Tom de Rob, jullie allemaal. Oeh! Zeven vliegen! Ik heb helemaal alleen zeven vliegen weggejaagd. De vliegen zijn zo bang voor mij. Ik ben zo'n dapper iemand. De hele wereld zal dit moeten weten. Dus pakte hij datgene wat hij kon vinden in zijn huis en dat was slechts een stukje kaas. Hij deed het in zijn zak en trok de wereld in om over zijn dapperheid te vertellen. Toen hij reisde kwam hij een vogel tegen die vast zat in een struik. Ik denk dat deze vogel wel eens nuttig zou kunnen worden. Ik zal het bij me houden. Dus stopte hij het kleine vogeltje in zijn tas en ging verder met zijn reis. Hij kwam uiteindelijk bij een heuvel. Hij was moe door het vele lopen... Dus besloot hij te gaan rusten. Ah, ik ben zo moe van het lopen. Deze steen zal prima zijn om tegenaan te gaan liggen. Ah, dit is zo fijn. Riol was erg geschrokken, want de steen die wegbewoog, was helemaal geen steen. Toen hij omhoog keek, zag hij dat hij tegen de voet van een reus had geleund. En daar stond nu de reus. Groot en dreigend over de kleine riool. Oh jeetje, een reus. De steen was zijn teen. Daarom stonk het zo. Zeg niet dat mijn teen stinkt, klein mensje. Weet je niet wie ik ben? Ik ben de machtigste reus die ooit over deze planeet liep. Ik heb vele oorlogen gewonnen en vele gevechten gevochten. Heb je nog nooit over me gehoord? Nee, maar heb je over mij gehoord? Ik ben diegene die er zeven helemaal alleen in wegjaagt. Zeven? Ja, zeven. Helemaal alleen. Hmm, maar welke zeven jaagde hij weg? Mensen? Waren het reuzen? Wat als het vliegen waren? Nee, niemand gaat opscheppen over het wegjagen van vliegen. Oké, okay, goed dan. Laat me je kracht testen. Kun jij dit doen? De reus tilde een enorme rots op en drukte het tussen zijn handen. De rots verpulverde tot zand. Dat is het. Ik kan een steen in water veranderen. En Riol pakte de kaas uit zijn tas en kneep er hard in. De reus keek toen al het vocht uit de kaas liep. Hij wist niet dat het kaas was en geloofde wat Riolam hem had gezegd. Goed dan. Maar laten we kijken hoe goed jij kan gooien. En hij pakte een rots en gooide het ver de lucht in. Het kwam een heel eind verderop weer neer met een luide ploof. Ha! Laat maar eens zien dat jij dat beter kan. Dat is het makkelijkste wat je me gevraagd hebt. En hij greep weer in zijn tas en pakte de vogel. Hij verstopte het goed in zijn handen en toen hij het gooide kon de reus niet zien dat het geen steen was, maar een vogel. De vogel was erg blij dat het vrijgelaten werd en vloog weg de lucht in. Hoe deed jij dat? Mijn steen viel weer op de grond. Waarom deed jouw steen niet hetzelfde? Omdat ik het beter gooide. Dat betekent dat je zwakker bent dan ik. En je stinkt. Ik stink niet. Goed dan. Ik moet deze boom terugdragen naar mijn grot. Je moet me helpen uit te dragen. Kun jij dat doen? Natuurlijk doe ik dat. Je kan de stam dragen. Dan zal ik de takken dragen. Maar de stam ziet er zwaarder uit. Waarom moet ik dat dragen? Machtige reus, omdat de stam aan de voorkant zit, moet jij die dragen. Omdat ik de weg naar jouw grot niet ken, zal ik de achterkant van de boom dragen. Dus ging de reus akkoord met het voorstel van Rion. Want ondanks dat de reus sterk en machtig was met een stem als de donder... was hij niet zo helder in zijn hoofd. En omdat hij de zware stam droeg, kon hij niet achterom kijken... Als hij dat had gedaan, kon hij Riool vrolijk en lui op de takken zien zitten. Hoe kan hij nu fluiten? Zijn de takken niet zwaar voor hem? Moet sterk zijn. Ik kan niet iemand hebben die sterker is dan ik. Ik moet van hem af. Uiteindelijk kwamen ze bij de grot. Riool sprong van de takken af en de reus draaide zich om. Ben jij niet buiten adem? Was de wandeling en de boom niet te veel voor jou? Ik heb er zeven weggejaagd met slechts een zwaai van mijn hand. Een enorme boom en een paar lange heuvels optillen is niks voor mij. Het was zo makkelijk. Goeie oefening, weet je. Prf. Nou, waarom blijf je hier niet overnachten? Of heb je een plek om te blijven? Nee, heb ik niet. Ik zou graag vannacht hier blijven. Dus aten Riol en de reus samen die avond en gingen uiteindelijk slapen. Maar het bed van Riol was veel te groot voor hem... dus ging hij naar een hoek van de kamer en ging daar slapen. Midden in de nacht kwam de reus naar zijn kamer en boog over het bed. Hij had een ijzeren knuppel bij zich... en hij sloeg daarmee het enorme bed in tweeën. Door! Daar! Nu dat ik van hem af ben kan ik vanavond goed slapen. Toen het ochtend werd, at de reus vrolijk zijn ontbijt. En toen werden de deuren van Riol's kamer wijd opengegooid en daar kwam Riol aanlopen. "Goedemorgen, meneer stinkende reus. Ik heb erg goed geslapen, maar het spijt me om te zeggen dat het bed kapot is. Misschien heb ik iets te veel gestrekt afgelopen nacht." "Hoe? Hoe kun jij nog leven?" Dit is te veel voor mij! De reus, doodsbang geworden, rende de grot uit en werd nooit meer gezien. Riool ging verder met zijn reis, eindelijk weer. Dit keer bereikte hij het koninkrijk. Hij ging naar de tuinen en viel in slaap op het zachte gras. Daar zag een bewaker hem slapen en maakte hem wakker. Wie ben jij en hoe durf je het paleis van de grote koning binnen te komen? Vertel je grote koning dat ik, de grote riool, die er zeven alleen heeft weggejaagd, ben gekomen om hem te zien. De bewaker was geschrokken toen hij dit hoorde. Hij ging naar de koning. Wauw, het paleis van de koning. De vliegen brachten echt goed geluk. Gegroet, uw majesteit. Ik ben de riool, de grote man die er zeven heeft weggejaagd. Helemaal alleen. Dat is inderdaad geweldig om te horen. Dit koninkrijk wordt geplaagd door twee reuzen. Ze maken mijn mensen bang en halen onze dieren weg. Je moet naar het bos gaan waar ze leven en ze aanpakken. De vliegen brachten geen goed geluk. En als je dat doet, mag je mijn dochter trouwen en het halve koninkrijk hebben. Ze brachten absoluut goed geluk. Ahem. Zoals u wenst, uw majesteit, ik zal naar dit bos gaan en alleen goed nieuws naar u terugbrengen. Goed, je mag zoveel soldaten meenemen als je maar wenst. Goede koning, ik heb helemaal geen soldaten nodig. Ik zal alleen gaan en deze twee reuzen makkelijk alleen verslaan. Dus ging hij naar het grote bos. En toen hij daar kwam, zag hij de twee reuzen diep in slaap. Hij klom in een appelboom net boven de twee reuzen en plukte twee appels... Laten we wat lol gaan maken. Hij gooide een appel op een van de reuzen. Het raakte het hoofd van de reus en maakte hem wakker. Hé, hey, sloeg jij me net nu? Wat? Wat? Waar heb je het over? Kun je niet zien dat ik slaap? Waarom zou ik je slaan? Ga weer slapen. Misschien droomde ik het. En hij ging weer snurken. Rijol gooide nog een steen, maar deze keer op de tweede reus. Hij werd boos wakker van de pijn. Oh, heb je me geslagen? Huh? Nee, deed ik niet. Heb je me niet zien slapen dan? Ik weet zeker dat je me geslagen hebt. Je hebt me al eens wakker gemaakt. En nu hou je me weer voor de gek. En toen gooide Riol een appel naar de andere kant. Dit leidde de twee reuzen af, omdat ze het geluid van een appel die de stam raakte hoorden. Ik denk dat er iemand is die ons lastig valt. Nou, hij is dan niet erg slim dan. Laten we hem gaan pakken. Toen de twee onder de andere boom kwamen, viel er een grote kooi en ving ze beiden. Ah. Ah. De twee reuzen probeerden hun best om uit de kooi te komen. Al snel werden ze moe en vielen flauw. Riol glimlachte. Te pakken. Uwe hoogheid, ik heb de reuzen gevangen. Krijg ik nu de prinses en het koninkrijk? Zo makkelijk? Uh, nee, nog niet. Ik heb nog een opdracht voor jou. Aan het eind van het koninkrijk leeft in de bossen een eenhoorn. Breng het naar me. Dan zul je met mijn dochter trouwen en het halve koninkrijk krijgen. Ik zal graag doen wat u van me verlangt. Dus vertrok hij naar de bossen om de eenhoorn te vangen. Toen hij het zag, was het inderdaad een prachtig wezen. Toen het riool zag, sprak het boos tegen hem. Wie ben jij? Waarom ben je mijn bos binnengekomen? Ik ben gestuurd door de koning om je naar hem te brengen. De koning? Ha! De koning had zijn kans gehad om me mee te nemen. Ik vroeg hem alleen maar om één wens van mij te vervullen. Maar dat kon hij niet eens. En welke wens was dat? Laat me het proberen het voor je te vervullen. Ik wens om een regenboog te zien. Ik heb er nog nooit een gezien. En al mijn vrienden wel. Als je dat kan doen, zal ik met je teruggaan naar het koninkrijk. Riool keek omhoog. Het was bewolkt en het zou al snel gaan regenen. Hij dacht even na en hij kreeg een idee. Is dat alles? Dat is makkelijk! Ik zal zo meteen al de regenboog laten zien. En toen begon het heel hard te regenen. Riool en de eenhoorn zaten samen onder de boom om te schuilen. Je hebt tegen me gelogen. Ik wilde een heldere regenboog. En je hebt me regen gegeven. Ik ben een tovenaar. En mijn magie komt van de regen. Zodra ik alle kracht heb gekregen, zal ik je de regenboog laten zien. De regen stopte al snel En toen de wolken verdwenen Verscheen er een regenboog Nu, kijk daar Kijk omhoog in de lucht Oh, hoe mooi De kleuren vullen mijn hart met geluk Oh, dank je grote tovenaar En zoals ik beloofde Zal ik met je meekomen naar de koning En zo liepen Riol en de eenhoorn Samen terug naar het koninkrijk Goede koning ik heb je de eenhoorn gebracht. Je moet nu je belofte nakomen. Goed dan. Je mag mijn halve koninkrijk hebben en morgen met mijn dochter trouwen. Dus de volgende dag al werd er een grootste ceremonie gehouden en het koninkrijk was verheugd. Die avond, toen ze in bed lagen, hoorde de prinses Riol in zijn slaap praten. Hier jongen, knip die jas en naai het goed. Jas, naaien? Mijn man is niet speciaal of nobel. Hij is maar een gewone kleermaker. De prinses ging kwaad naar haar vader en vertelde hem wat ze had gehoord. Maar ik kan hem niet zomaar zeggen weg te gaan. Dat zal niet juist zijn. Maar geen zorgen mijn liefste. Ik zal mijn bewakers hem vanavond laten wegbrengen. Toen de koning aan het praten was, hoorde een minister die Riol erg aardig vond wat de koning had gezegd. Hij ging op zoek naar Riool en vertelde hem alles wat de koning had gezegd. Riool, vanavond ben je in groot gevaar. De koning probeert van je af te komen. Je moet erg oppassen. Oh, is dat zo? De koning is dan erg ondankbaar. Nou, dank je Sire. Ik zal kijken wat er gedaan kan worden. Die avond, buiten de kamer van Riool, kwamen de bewakers van de koning om hem weg te halen. Ze stonden te wachten om er zeker van te zijn dat Riol sliep. Riol was erg wakker en alert. Hij hoorde de geluiden die de soldaten maakten toen ze kwamen. Hij sprak toen luid... Ik ben de grote en machtige Riol. Ik ben de man die er zeven zelf wegjaagde. De hardste steen in water veranderde... en twee van de gevaarlijkste reuzen gevangen zette. Praat hij in zijn slaap? Ik heb mensen hard worden snurken. Nooit geweten dat ze ook hard konden praten... Waarom moet ik bang zijn van mensen die buiten de deur wachten om op me te gaan slaan? Hebben ze nog meer bewijs nodig hoe sterk ik ben? Hij, hij wist dat we hier waren. Ren, ik wil niet zijn woede over ons afroepen. Ren! En toen renden ze terug naar hun vertrekken. Riool sliep rustig toen hij er zeker van was dat er niemand meer was. Vanaf die dag vroeg niemand zich meer af hoe sterk Riool was... Hij regeerde over half zijn koninkrijk en genoot van het leven samen met zijn vrouw. Riool was niet sterk. Het was niet zijn kracht die hem succes bracht. Het was de manier hoe hij zijn hersenen en slimheid gebruikte om half een koninkrijk te regeren. Eeuw, een vlieg in mijn jam. Gatverderrie. Sta me toe om ze weg te slaan, liefste. Ze brengen me erg goed geluk. En het kan ook een beetje geluk zijn geweest, wat zijn kant opvloog.